Ek met het NOS-journaal. In Oman praten vrijdag Iran en de VS met elkaar. Volgens de verklaring van Iran gaat het om gesprekken over het nucleaire programma van Iran. Het Witte Huis is ermee akkoord gegaan dat het gesprek niet in Turkije, maar in Oman plaatsvindt. De precieze agenda is niet bekendgemaakt. Het regime in Teheran heeft steeds herhaald dat er alleen gepraat kan worden over het opheffen van sancties... in ruil voor beperking van het Iraanse atoomprogramma. Meer zwangere vrouwen in Den Haag nemen een vaccinatie tegen kinkhoest... als die door de verloskundige wordt gezet. Dat blijkt uit een proef van de gemeente, vertelt deze verloskundige. Daar waar we zaten op 30 in bepaalde wijken aan vaccinatiegraad... is het resultaat dat de verloskundigen hebben behaald... dat er 75 van de aangeboden prikken ook daadwerkelijk is gezet. Normaal moet er voor deze 22-weken prikken een aparte afspraak worden gemaakt... De gemeente Den Haag is blij met de testresultaten en gaat het aantal locaties waar verloskundige prikken verdubbelen. De man die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen Donald Trump wilde neerschieten op een golfbaan in Florida... is veroordeeld tot levenslang zonder mogelijkheid tot vervroegde vrijlating. De 59-jarige Ryan Routh werd in 2024 opgepakt bij een golfclub van Trump in Florida... Hij lag net buiten het hek met een semi-automatisch geweer in de bosjes toen hij door beveiligers werd ontdekt. De restaurateur die in een kerk in Rome een opgeknapte muurschildering van een engel het gezicht van premier Meloni had gegeven, heeft de engel overgeschilderd. Dat deed hij nadat nou dat er ophef was ontstaan over zijn actie. De oppositie was verontwaardigd en noemde het misplaatste propaganda. Het Bistom zei dat een politiek figuur niet thuishoort in een kerkelijk kunst. Het weer vanavond en vannacht is het op veel plaatsen bewolkt. In het zuiden blijft het boven nul, maar in het noorden gaat het licht vriezen. Het kan daar opnieuw glad zijn. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 2 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Sea of Love. Maybe. clap. you.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 this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 Weer. stoot je aan dezelfde steen? Vraag jezelf om in de spiegel op de WC? Oud een meisje genoeg.